Robert Baltus met het NOS Journaal. De gemeente Epe heeft aan Fletcher Hotels een dwangsom van ruim 17.000 euro per dag opgelegd... ...omdat er na de deadline van zaterdag nog altijd asielzoekers worden opgevangen in dat hotel. De directeur van het hotel is niet van plan de dwangsom te betalen. Hij zegt geen partij te zijn in de afspraken tussen de gemeente en opvangorganisatie COA. Epe heeft ook een COA een dwangsom opgelegd van 63.000 euro per dag... Ook in Hardenberg wordt een deadline niet gehaald. Daar moet het COA namorgen een dwangsom betalen... als er geen nieuwe plek is gevonden voor de asielzoekers. In Frankrijk is de mogelijke schutter aangehouden... van de terrasmoord in Rijswijk vorig jaar. Daar werd op een vol terras een man doodgeschoten. Vorig jaar werd ook al een man uit Duitsland aangehouden voor de moord. Het slachtoffer had kort daarvoor aangegeven te vrezen voor zijn leven... Om stalbranden te voorkomen is het ministerie van Landbouw samen met de agrarische sector een campagne gestart. Jaarlijks komen duizenden dieren om bij stalbranden. Boeren krijgen daarom tips om brand te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het regelmatig controleren van elektrische apparaten. Medewerkers van de immigratiedienst ICE worden nu ingezet op Amerikaanse luchthavens. Ze moeten helpen bij de beveiliging op 13 vliegvelden. Medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Veiligheid, die de luchthavens normaal beveiligen, hebben het werk neergelegd. Ze krijgen al meer dan een maand geen salaris vanwege ruzie tussen republikeinen en democraten. De agenten van ICE nemen maar een deel van het werk over, zegt hun baas. I don't see an ICE agent looking at an X-ray machine because they're not trained in that. But there are certain parts of security that TSA is doing that. We can move them off those jobs and put them in the specialized jobs to help move those lines.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 Het metal podium wordt vanavond voor jou beentje verzorgd, want dit is Play It Loud Live. Ja, goedenavond Mede Metalheads. Welkom bij Play It Loud. Mijn naam is Marcel van Kuik en jullie luisteren alweer naar een nieuwe aflevering van Play It Loud Live hier op ZFM Zandvoort natuurlijk. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Inmiddels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière, een nieuw album of EP-release. Duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek en draai ik uiteraard indien mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie daarvan. En vanavond heb ik drie leden van een band in de studio die moderne Combineert met progressieve invloeden, zware riffs en melodie, subspectral. Heren, van harte welkom vanavond bij Play It Loud. Ontzettend leuk dat jullie er zijn vanavond met mij. Komen praten over wie jullie bent. Welkom. Ja, dankjewel. Graag ja, gedaan. In het eerste uur gaan we het uitgebreid hebben over Subspectral en de band goed leren kennen. We gaan het over jullie achtergrond, muzikale invloeden en jullie debuut EP One hebben. En uiteraard gaan we die invloeden ook laten horen. Maar zoals altijd is, de, is het eerst tijd voor de traditionele voorstelronde. Zouden jullie voor de luisteraars thuis die niet bekend zijn met jullie... Uh, jezelf even willen voorstellen en wat jullie rol is binnen de band? Aan wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, als ik hem pakken, dan gaan we gewoon de da klok mee. Yes. Uh, ik ben Ronald Sluis, ik ben uh, gitarist. En uh, ja, ook een gedeelte van de songs uh, schrijf ik ook een beetje voor de band. Uh. Oké. Okay. Dus uh, ja, dat, dat is jou. All right. En ja. wie uh, jij? Ik ben uh, Arjan, ik ben uh, de andere gitarist. slaaf van Ronald. Semislaaf van Ronald, <laughs> Semislaaf van Ronald <laughs> ja. <laughs> nee, het is flauwekul. <laughs> ja. Uh, ja, dat. Oké. Okay. Helemaal goed. En ja, tot en, uh, tot? ik ben Stefan, ik ben uh, de drummer. De drummer, yes. Ja. All right, welkom. Uh, nou, dank jullie wel voor de introductie. Uh, uit, uh, wie uh, bestaat Subspectral nog meer? Want jullie zijn een vijfkoppige band, als ik me niet ja. vergis. Ja. Wij hebben nog op zang uh, Jewel uh, Oorbeek. Ja. Yeah. Uh, die is uh, helaas er niet bij. En we nee. hebben nog op uh, Bas uh, Peter den uh, Bakker. Yeah. En die zit momenteel in het vliegtuig richting Amerika. Oh, dus lekker. Uh, die, die is Opkantie. er ook niet bij. Die is er ook niet bij, nee. <laughs> ja. Die kan ook niet luisteren vanavond helaas. Maar nee. ik hoop uh, de zanger wel. Ja. En uh, waar moest de reis uh, voor jullie vanavond uh, vandaan komen? Uh, ik kom uit Sliedrecht, uh, ja. Zuid-Holland. Dat is een uh, stukje rijden. Een stukje rijden, inderdaad. Al ja. ja. ja. uh, ja, ja. uh, ja, ja. dus is Blastendam. Iets, iets minder ver rijden, maar nog steeds een aardig Nog stukje. goed. ja. ja. ja. Ja, we doen een treintje. Dat hebben we hebben mij dan opgepikt in Rotterdam. We komen een beetje uit die, uit die hoek. Uh, All right. Ja. Nou, maar goed. En uh, de band is officieel gevestigd in Rotterdam? Ja, dat zeggen we meestal. Maar ja. ons, onze oefenruimte zat in Alblasserdam altijd. Maar uh, vroeger woonden Stefan en ik in Rotterdam. En mm -hmm. uh, de, de zanger woont in mijn Sluis. Dus dan dachten we, nou, in Alblasserdam daar zit Rotterdam. Ja. Zit het centraalst. Precies. Dat is ook het bekendste in Nederland. Hè, ja, ja. ja, als je Precies. gaat zeggen, ja, we, we komen uit iedere uh, uit uit omgeving van Rotterdam. Dat klopt ook wel. Ja, ja, dat maar, is inderdaad zo. ja we zijn aan het verhuizen van Amsterdam uh, naar Dordrecht. Onze oeverruimte is, uh, is helaas gesloopt. Oh, dus we um, zijn dakloos. Ja, dakloos, ja. Oké. Voordat we het zo direct gaan hebben over het ontstaan van Subspectral en de muziek die de band heeft beïnvloed, ben ik eigenlijk ook reuze benieuwd naar jullie eigen muzikale begin. In, wanneer begon muziek voor jullie echt een, een serieuze rol te spelen in jullie leven? Oeh, oh. Dan we even heel um, ver terug de tijd. Uh, ja, dan ah. nou, zal ik hem af, uh, aftrappen? Ja, is goed. <laughs> ik denk... Ja, wat is het? Ja, halfwege mijn tienerjaren denk ja, ik pas. Ja, ja toch ja. ook vrij jong. Ja. ja, nou ja, ook een niet. Ja, ja, ik denk toch wel vanaf 15, 16 zeg maar. Dat we wel een beetje langzaam een beetje lokale bandjes gingen kijken. Dat ja, soort dingen, ja. En wat was de eerste band waar je mee in aanraking kwam? Weet je dat nog? Oeh. Oh. Uh, ja, eentje die, nog wel, uh, ja, die ik me nog wel kan herinneren was de Stigma uit de Gorkum. Okay, ook wel. Daar zijn we toch wel redelijk uh, vaak wezen kijken. Ja, ja. Ja. Bestaat niet meer of wel? Uh, dat denk ik nee, niet. Nee, bestaat niet meer. Ken je nee. okay, uh, Band Extinction? Extinction, zeg maar wel iets van naam. Nou, maar... ja, ja, die gitarist uh, daarvan, die, die zat eerst in Stigma en die is okay. later Extinction begonnen. En okay. had ze ook nog Suicide, suicide Attack een Nederlandse Oké. Maar dat praten we ah. over hoeveel jaar geleden? Oh, dat is... Twintig. Uh, ja. ja. Zo in die tijd was ik nog niet heel erg met de lokale band bezig. Dus, uh, nee, dat, uh. En jij Arjan? Ja, uh, jonge tienerjaren ook. Ook. Ja, bij eind basisschool een beetje... Dan, dan ga je toch een beetje je muzikale voorkeur kiezen. En dat werd toen toch wel... Uh, uh, ja, in de eerste instantie uh, wel oudere... Uh, uh, nou ja, zeg maar even de 90s band. Ja. Waar iedereen ongeveer mee begonnen mm -hmm. is. Ja, ik ja, ken het. Um, ja, ik denk dat ik een jaren of 14 was. Toen uh, kon ik voor het eerst uh, van iemand heel goedkope... een hele goedkope Chinese strat overnemen. Ja. En uh, toen was het Hek van de Dam. Ja, right. En wat was voor jou de eerste band uh, waar je naar luisterde? Um, uh, ik denk eigenlijk dat, uh, dat Nirvana voor mij wel Nirvana. echt... Uh, ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja, dat heb ik wel echt helemaal grijs gedraaid. Ja ik ook trouwens. Ja, ja, Ronald. Ja, ik ben een beetje uh, Steven en ik, uh, oh, Stefan de drummer, noemen uh, hem wat Steve. Ja, En uh, wij, wij zijn een beetje, uh, ja, een beetje samen opgegroeid. Uh, vanaf ons 16e denk ik wel. Dus een beetje, een beetje diezelfde achtergrond, ook, ook lokale beentjes. Maar ik, ja. uh, ik deed ooit, ik speelde toetsen altijd ook thuis piano. Uh, en ik, uh, ik werkte ooit bij een, uh, deed vakantiewerk bij een bedrijfje. En er zaten mensen met een Rolling Stones coverband. Ja. En toen ze er lucht van kregen dat ik piano speelde... toen was dat nou, dan we, wij moeten nog een toetsenist hebben... dus dan kon we, kunnen we je vrijdag ophalen. Ja. Dus ik zei, uh, heb ik daar een keuze in? dat was nee. Nee. Nee. Nee. Nee. nee. Maar dat speelde ik in de Rolling Stones-coverband. Oh, ja. Ja, niet helemaal mijn muziek, maar daar nee. hadden we wel een hoop dingen in aanraking gekomen. Dat was ook wel een, ja, was een leuke tijd. Ook een beetje ja. aftrappen hoe dat werkt met beentjes en zo. Dus dat, ja, was, ja, dat was leuk. Ja, ja dat snap ik. Ja. En, en hoe lang heb je dat gedaan? Ja, ik denk twee, tweeënhalf jaar of zo, zoiets ergens in die geest. Ja. Maar wat wel leuk was uit die tijden... die bassist van die band, die mm -hmm. had altijd... dat was ook een groot, groot fan. die kwam dan altijd met dingetjes aan. Hier, luister naar, weet je wel. En op een gegeven moment kwam hij met iets als Dream Theater aan en zo. Dus was ook een beetje opstapje naar de, naar de harde de, de muziek de, en zo. En jullie waren al meteen met metal bezig... of begon dat eerst met andere stijlen? Ja. ja ik denk uh, dat het redelijk vroeg hard ging. Ja, ja, waren jullie al meteen uh, van de metal vroeger? Als uh, ja. tiener. Nou, nee, uh, ik heb nog wel. Uh, gewoon het, uh, het, het, het klassieke eerste bandje. Hè? Uh, een paar mensen met een gitaar en, uh, en de eerste die een heel klein beetje kan zingen. Uh, nou, jij bent onze zangeres bij deze. Mm -hmm. um, dat heeft wel 2,5 drie jaar geduurd. Daarna was het wel ja, meteen richting de wat hardere uh, bands. Ja. ja. En jij, uh, Stefan? Ja, ik ben denk ik pas op mijn wat was het, 20ste, 21ste begonnen met, uh, met drummen. Dus, uh, oké. Okay. Dus dat, uh, ja. <laughs> en dat was wel gelijk uh, wel progressief. Ja, dus wat je dat was wel progressief, ja. <laughs> ja. En wat je dus nu ook maakt, ja. Ja, het, was, ja, het is wat, wel, wel steviger wat we nu doen, hoor. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja, okay. En uh, wanneer uh, begon de voorliefde voor de instrumenten die jullie nu bespelen? Jij zei het al, 20. Uh, ja. Voor jou, uh, Arjan? Ja, 13, 14. Wanneer, ja. Ja. Ronald? Ja. Ja, ik heb heel lang, lang toetsen gespeeld, ook in bandjes. Mm -hmm. En wij speelden op een gegeven moment een bandje waar Stefan in drumde. Mm -hmm. En onze huidige bassist speelde daar gitaar in en die ging toen, ging toen weg. En toen hadden we geen gitarist meer, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik wel gitaar spelen. Ja. Ik denk, dat is makkelijk, maar dat viel best wel tegen me. Goed. Ja. <laughs> heb je het er zelf aangeleerd of heb je ook echt uh, les gehad? Nee, ik heb, ja, ik heb de laatste, laatste jaren wel lang les gehad, maar toen, toen deed ik het vooral zelf, ja. Okay. ja. Ja, maar ik dacht altijd, weet je wel, als je toetsen kan spelen, dan is het gitaar. Maar dat is toch, toch wel echt anders, zeg maar, qua, qua, ja, hoe noten zitten en zo. Dus, nou ja. Nou ja. En je ja. was jouw uh, voorbeeld uh, toen ja, de tijd? Ik denk nog steeds wel. Ik, ben toen, ik, ik was toen heel erg in, uh, in dingen als Nevermore en zo. Dus ja. uh, Jeff Loomis was voor mij wel dat echt... Wel uh, uh, uh, ja, dat was toen wel een... Uh, ja, Petruzie toen, dat, dat soort... Dat is soort, uh, uh, ja, dus wel jouw eigenlijk. Ja, dat is nog steeds wel, steeds, steeds. zeker ja. Loomis vind ik nog steeds, uh, qua riffwerk. Oh, ja, het gaat natuurlijk heel vaak over solo-werk daar, maar ook mm -hmm. de riffs zijn ook gewoon... Ja, ja echt heel goed. Wel, uh, yes, die gaan we zo uh, horen inderdaad. En uh, voor jou, uh, Arjan, wie is jouw grote voorbeeld? Ja, ik zeg altijd, ik heb niet echt een groot voorbeeld, omdat nee. iedereen heeft een... een talent Ergens in, ik, ja. ik vond het nog steeds overigens. Mag ik heel eerlijk zeggen dat ik mm -hmm. nog wel met enige regelmaat nummers van Nirvana luister? Ja. ja, het is gewoon vet dat je zoiets groots neer kan zetten met zo weinig talent en daar ook zelf gewoon dood eerlijk over ben. Ik kan helemaal geen gitaar spelen, maar nee. ja, <lacht> mensen vinden dit blijkbaar vet. Ja. Um, ja, iemand die waanzinnig kan soleren, dat kan ik ook echt wel, wel waarderen. Ja, ja, dus, ja, ik heb niet echt, niet één, echt een één iemand waarvan uh, ik zeg: nou, nee. dat is het echt. Oké, okay. en jij? Uh, nee, ik heb ook niet echt. Uh, niet echt een voorbeeld of zo. Ja, het was meer een, een algehele stijl of zo. Mm -hmm. um, het eerste wat ik echt van de ging luisteren was echt van die symfonische power metal. Yeah. Dus eigenlijk alles wat dubbelbeest had, zeg maar een beetje. Ja, dat, dat, dat dacht je je ik wel, al. Van, ja. Oh, dat is vet. Dat is ja. vet. En zag ik ook gewoon op mijn slaapkamer, zag ik zo een beetje trappelen. Dus het hele huis werd natuurlijk gek. <laughs> ja, dat is al best. Dus eigenlijk dat deed ik is. dat al voordat ik uh, daadwerkelijk achter een drumcel uh, klom, eigenlijk. Ja. Ja, Dat ging ik eigenlijk al met die nummers een beetje zo uh, dubbelbeest meedoen. Dus uh, ja, nee, maar ik heb nooit echt een echt voorbeeld gehad. Nee, ik, bedoel, ik vind een bepaalde drummer... Die ja, Mike Portnoy uh. is wel eentje die ik dacht van zo, dit is ja. wel echt... Uh, ja, Wat gebeurt hier, ik, ja, zeg maar? Precies, dat is ook wel echt de, de, de, ja. de ultieme drummer inderdaad. op Ja, en dan groei je verder eigenlijk. En dan denk je van, oh, het is ook al, oh zo, deze drummer is ook wel goed. Ja, ook. Oh, ja. wauw. Het oh, zijn ook wel hele interessante dingen die hier gebeuren. Dus ja, uiteindelijk... Het, het, ja, te veel nou ja, het, goede Ja, alleen maar goed. Ja, ja. Alleen maar goed. Ja, dus, uh, ja. maar goed. Voor de volgende vragen gaan we echt helemaal terug... naar het begin op de tijdlijn van Subspectral. Want uh, hoe en wanneer hebben jullie elkaar eigenlijk leren kennen? Ja. Um, als we helemaal, helemaal teruggaan... Um, uh, ik, ik zat in een bandje. Wij moesten... Uh, nee, wij moesten niet. We werden heel erg gevraagd door de... Uh, mensen die toen in de studio zaten... waar wij net vandaan komen. Uh, waar we net uitgeschopt zijn, zeg maar. Ja. Um, ik zat daar met een bandje en, en we zaten in een supergoedkope hok. Dat kostte helemaal niks. Dus ja, dat je eigenlijk niet zo heel erg veel deed, dat maakte niet zo veel uit. En uh, toen gingen we vervolgens verhuizen naar de studio die wat meer geld kostte. En toen viel gelijk die band om vanuit elkaar. En toen dacht iedereen, ja, zoveel geld betalen om hier een beetje te lamballen. Dat, nee. dat, ja, dat zien we eigenlijk niet zo heel erg zitten. Nee, snap ik. En uh, ja, toen hebben we heel lang hebben we een soort van stuivertje wissel gedaan. Dus de ene keer stapte er een gitarist op en dan nam je een gitarist aan. En dan ging er een drummer weg en zei hij, oh, ik ken toevallig nog wel een drummer... En um, nou, uiteindelijk uh, uh, zaten we zonder drummer. Toen wist niemand meer iemand. Nee. Dus toen zijn we via... Muzikantenbank, Muzikantenbank, ja. Muzikantenbank ja. Ja. ja. Zijn we met Dat Stefan in tekken, aanraking ja. gekomen. En Stefan die zei, nou weet je, ik wil wel komen... maar ik neem dan wel een gitarist mee. Ja. Nou, is zo... een package deal, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. precies. Ja, ja, twee nou, op dat moment hadden wij... Uh, met, ja. de, uh, jou, uh, met de muzikanten die toen in dat bandje zaten... hadden we net allemaal peripherie ontdekt. Dus toen dachten mm -hmm. we: ah, vet, drie gitaristen gaan we doen. Ja. En uh, zodoende zijn we met z'n... Uh, toen nog zes soort van begonnen. Oké. Okay. En uh, ja, relatief snel uh, haakte één gitarist af... want die vond het progie, vond die maar niks. Nee. Dus ja... Uh, toen bleven uh, jullie over. Ja. Toen bleven wij over, ja. All En right. de uh, zanger en... Bassist, die kwamen wanneer erbij? De zanger die was toen net aangehaakt... Uh, ja. toen de voordat Ronald en ja. Stefan erbij kwamen. Ah, oké. Okay. En de bassist is uh, twee of drie jaar terug. Onze, onze bassist, waar we in het begin mee speelden... die, mm -hmm. die, die, uh, die stopte er toen mee. Dus toen is... Uh, en ik kon, wij konden Peter nog, van en ik, van, uh, van vroeger. Dus ik had dus ja. een bakje gedaan. En uh, ja. we zaten toen eigenlijk... We wouden toen een nieuwe EP gaan opnemen. Dus uh, we hebben gevraagd... Hoe jij die in ieder geval niet inspelen? Weet je wel? Nou ja, dat was wel vet. Dus dat alles iets van, ja... Kom, kom joinen. Dus kom had dan dan ja, gelijk bij. Ja, ja, vet. Ja. Dus, uh, Toen is hij erbij ja. gekomen ja. en uh, niet meer weggegaan. Ja. En, uh, en speelden jullie voor Sub Spectral ook nog in andere bands? Uh, ja. ja, wij uh, Ronald en ik, die, hobby, die hobbyden wel heel veel uh, af, zeg maar. Mm -hmm. Dat is echt, uh, eigenlijk elke week wel in de oefenruimte, en dan een beetje ja. de mus proberen, dit en dat. Mm -hmm. En hiervoor hebben we nog wel in, in twee bands gezeten. Ja, Daar waren ja. wij eigenlijk de basis. En eigenlijk... Ja. <laughs> Ja. Dus, ja, uh, okay. en ik heb ook toen uh, ik heb heel veel in het buitenland gewerkt voor mijn werk weet je wel en op een gegeven moment was ik daar ook wel klaar mee toen dus dacht ik nou uh, dan uh, moet ik eens een keer serieus aan een band beginnen dan, ja. Uh, ja. Alright, daarover dus, direct uh, uiteraard ook meer uh, yeah. uh, en wat, wat jij betreft uh, Arjan ja uh, de, mijn allereerste bandje dat heeft een paar jaar gelopen daarna is het gewoon uh, tien jaar aan klooien geweest ja. <laughs> er is een jaartje met dit en een jaartje met dat ja. echt van alles en nog wat gedaan. gedaan ja, ja. En, uh, totdat je Subspectral uh, begon. En, uh, ja, zeker. Dat, uh, ja. Concreter. En wat was het moment.? Hè? Nu uh, komen we even terug op jou. Uh, waar ik jou op afbrak. Uh, uh, wat was het moment dat jullie dachten. van uh, we willen nu zelf een band beginnen? Nou, ik denk dat voor, uh, voor Stefan en mij in ieder geval. was het altijd wel dat we wel met iets bezig waren. Weet je mm -hmm. wel, alleen. We hadden nooit, ja, wat ik al zei, ja, ik, ik, ik heb hoop in het buitenland gewerkt, dus dan is het ook lastig met. Uh, uh, ja, dan heb je een optreden geregeld en dan zit je ben je opeens weg. Weet je wel, dus ja. dat werkt heel slecht. Dus op een gegeven moment was ik zoiets van, nou, ik ben met dat buitenland werken wel zat. En toen kwam het er alsnog heel, heel veel, maar dat maakte Maar we hadden wel zoiets van, ja, het was weer tijd om echt serieus iets te beginnen. Dus toen ja. kwamen we met, uh, met, met Arjan en zo. Toen, ja, dat ging constructief. Eigenlijk, eigenlijk ging dat heel snel heel lekker, zeg maar. Dat we, weet je wel, nummertjes, ideetjes uitwisselen, dat ging eigenlijk heel snel lopen. Dus er was ook wel zoiets van, ja. Dit, dit kan wel eens gaan vliegen, zeg maar. Dus dat was, ja... Op een gegeven moment dan, dan, dan klikt het. Uh, en dan, ja. Uh, yeah. En is uh, Subspectral Spectral geboren. En toen is er, uh, ja, ja, toen nog niet... Ik denk dat wij in 2019, ik denk dat het nog wel uh, anderhalf jaar op geduurd is... we een naam bedacht hadden. Ja. <laughs> en, uh, hoe, uh, hoe kwamen jullie op de naam uh, Subspectral eigenlijk? votinglijstjes. Ja. Ik denk dat hij bij jou vandaan komt. Ja, hij komt met. inderdaad bij mij vandaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet eens meer zo weet... Uh, de, o, ik, <laughs> ik, ik kwam de term kwam ik ergens tegen. En, yeah. en toen dacht ik... Zo, dat zou een vette bandnaam zijn. Wat ja. is dit eigenlijk? En toen klikte ik erop en toen kreeg ik een heel ingewikkeld... wetenschappelijk onderzoek. Dus okay. ik heb ook geen idee. Geen idee wat de achtergrond ervan is. Zeg maar. nee. <laughs> nee, het klonk gewoon vet. Dat, nee. uh, ja, het was, het, het klonk vet. En, ja. en, en ja, zoals ik hem interpreteer... Mm -hmm. uh, uh, hij past ook wel een beetje bij ons. Ja. Uh, uh, we doen niet echt iets wat... Ja, weet je, een, een van de vragen die wij heel vaak krijgen... is wat voor muziek spelen jullie? Ja, ja. Ik, tot op de dag van vandaag kan ik het je niet vertellen. En nee. de dingen die wij ook van andere mensen hebben gehoord... Ja, die lopen echt uiteen van metalcore tot progressieve death metal. Ja. Is, uh, een, een, uh, een mengelmoes van alles wat. Ja, ja elkaar, precies. Ja. Dus toen dacht ik ook of ja, dus het, het is... Het is, het is... Het zit net zo ver onder het spectrum... dat dat niet zomaar helemaal samen te vatten is. Nee, nee, Oké. Okay. Nou, laten we die en... vraag uh, achterwege voor vanavond. Ja, wat ja. ah, <laughs> al toegelicht. <laughs> wat misschien nog wel leuk is om ja? er toe te voegen... ik denk altijd als je een naam hebt... het is, het is makkelijk als, je, als het te vinden is... Ja ergens, en als, als het ook nog een beetje te onthouden is... en te spellen dat, is, zeg ja. maar. Hè, d -d dus als je een hele vette bandnaam hebt... waar al dertig bands van bestaan... of wat gewoon Klopt. enorm lastig is. Ja. Ja, d -d -dus, dus dit werkte wel, weet je wel. Ja. Er was geen andere band die Subspectral heette. ja, Dus dat werkt ook in en de wereld. We bedrijf. hebben ook echt ja. serieus zitten googelen... en dat was best wel een tegenvaller... toen wij onze eerste muziek op Spotify gingen zetten... dat er dus daadwerkelijk ergens op de wereld een DJ is... die Subspectral. Oh. Oh, okay. oh, er ja. staan er twee op Spotify. Oh, oh, dat ja, was echt ja, is echt een DJ. Dat maakt daar niet uit. Op metalgebied zijn jullie het ja. ja, toch? All we keren weer even terug naar de basis. Want elke band heeft natuurlijk zijn muzikale fundament. De platen, heeft bands die je als muzikant hebt gevormd. We begonnen de uitzending met een belangrijke invloed voor Subspectral, Een band uit eigen land met, uh, progressieve, die progressieve metal op de kaart heeft gezet. Textures. Uh, wat spreekt jullie zo aan aan Textures? Ja, een van de redenen waarom het te kiezen was, denk ik... Uh, Stefan en ik waren in de meer uit uh, ja, meer de nef, meer, meer het prog. Mm -hmm. uh, uh, jullie zaten toen wat meer in de metalcore. Maar we hadden allemaal, allemaal vonden we textures eigenlijk vet. Weet ja. je wel? En het is dan ook nog eens Nederlands. En het was echt iets waarbij we, waar we zoiets hadden van ja, wat, wat zullen we dan gaan maken? Nou, zoiets is wel fucking vet. Ja. Nou, <laughs> weet je wel. De, de, en wat spreekt er dan zo in aan? Ja, ja het heftige het, het, het, het groef, het, het, het, het is heftig en. Wat ik ook altijd wel fijn vind... is dat het, ja... het klinkt misschien een beetje raar... maar het, het, het klinkt ingewikkeld. Ja. <laughs> ja het is dat snap je wat ik bedoel? En uh, daar ben ik wel redelijk vaak van onder de indruk. En dat vind, ja. ik, dat vind ik juist een van die dingen... waar heel erg gaaf... gewoon uh, om naar dat soort dingen te luisteren in muziek. Dat je echt denkt van oh, wauw, oh, dit kan ik echt niet spelen. Ja. Maar ja, ja, dus echt, ja. Het heeft ook de goede combi tussen soorten van catchy soms wel. Weet je wel? Dat uh -huh. je ja. denkt, van hier gaat hij even lekker, weet je wel. Ja. En dan, en oh, wat doen ze nu, weet je wel. Ja, en dan, wat we net hoorden. Ja, ja soms dan, dan vult het even lekker de verwachtingen in. En soms is het eventjes dan van, hé, hey, wacht even, dat is een afslag die ik niet zag. En dan, ja, precies. Ja. Dat mu muziekje weten verrassen. Zeg. Ja. Dat, ja. Dat aspect, uh, ja. Waar, dat spreekt jullie dus aan. Right. Ja. En welke elementen hoor je dus daarvan terug in jullie eigen muziek? Ja, ik denk dat um, um, ik denk dat we dat altijd in onze muziek ook wel proberen om het uh, toch wel ergens te verrassen, zeg maar. Ja. Hè? De, de, de, dus toch ook dat uh, ja, het, het, ja een heel technisch verrassen. Uh, goede combinatie tussen verrassend en catchy. Dat is denk ik wel een beetje wat wat, wat, wat we altijd een beetje nastreven. Muziek, uh, dat... ja. Zeg maar. ja. ja. En, en zijn er ook specifieke albums of periodes die belangrijk zijn geweest voor jullie als band? bedoel je, periodes voor... Voor de band. Voor onze band. Ja. Ik denk het laatste... Eh, ik denk de, de, de, de, de beginperiode sowieso, toen we nummers aan het schrijven waren... toen we zoiets hadden van, hé, hey, dit, dit, dit, dit gaat wel werken. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk was. En ik denk ook het laatste, het laatste jaar eigenlijk wel. We hebben wat, wat uh, hoop gedaan en shows. Hebben we toch ook met de laatste EP wat meer, denk ik, onze sound gevonden. Ja. Echt gestabiliseerd en ook best wel als band gewoon heel erg gegroeid Oei, het laatste ja. jaar. Echt ja, dus, dus ik denk die, zeker die beginperiode. is heel belangrijk uh, geweest. En, en ja. ook het laatste jaar en dat, ja. hè, toen kreeg je natuurlijk corona, had je ertussen ja. allemaal, allemaal gedoetjes, weet je wel. En, maar, maar nou is het echt, echt wel een solide, ja, zeg maar. En dat is, uh, ja. Die ellende weer voorbij, dus nu uh, al. Ja, sterk, yes. ja. Alright, nou, nog zo'n invloed, uh, maar dan uit de Amerikaanse hoek... is eveneens waar melodisch en technisch sterk. Ik heb het over de in 92 door Well Dane... Jeff Loomis en Jim Shepard opgerichte metal band Nevermore. Wat hadden ze net al genoemd. Nevermore heeft een heel eigen sound... waarin ze positieve metal met thrash, power metal... en klassieke heavy metal met elkaar combineren. En wat inspireert jullie daarin? Oeh. Uh, <laughs> ja, zoals ik al zeg, ik vind Jeff Loomis... Ah, een waanzinnig gitarist. Ik ja. vind het... Uh, een fantastische combinatie, ook weer tussen... als je sommige nummers luistert, die zijn super technisch... maar als je ernaar luistert, klinken ze gewoon... het float, Afluisen, ja. het, het is heerlijk. Het zit het, een het, het, het, het, uh, mooie combinatie in. En het is um, voor mij ook wel... Ik, ik, ik, ik, Um, we hadden toen, toen onze eerste debuut-EPI uh, gemaakt. Mm -hmm. Of debuut album uh, I have one. Een one beetje I, discussie yeah. over. Yeah, ja, precies. Maar toen daarna had ik zoiets van, dan zo zaten we voor de nieuwe EP's. Dan dacht ik, ja op die oude hebben we best wel veel intros en zo. En toen zat ik ook naar Nevermore te luisteren. En denk ik, ja, gewoon dikke riffs, groove. Een grote refreinen, weet je wel. En dat, dat, dat, dat is een combinatie die mij wel, wel heel erg aanspreekt. en ja, dat is ook wel redelijk theatraal. Ja. Nou, Hij right. qua, qua, heeft een beetje wat... Uh, zijn stem is, ja, ja... Hoe noem je dat? Beetje, een beetje haunting. Een beetje, beetje, ja... Ja, dus heel veel ik mensen de, houden dus, er ja. niet van, zeg maar. Nee, okay. maar ik vind dat het soms wel een, echt, echt een, een, een toegevoegde waarde is zeg maar, ja. voor de nummers. Ja. Okay. En, en, en hoe belangrijk is ook melodie uh, binnen de muziek, uh, de zware muziek voor jullie? Ja, ik vind dat altijd wel belangrijk. Het ja? Ja, moet, moet wel in balans zijn. Ik, ik hou wel heel erg van dat staccato, tak, tak, tak, tak, mm -hmm. zeg maar, dat soort dingen. Ja. Maar daar, daar moet wel uh, bepaalde melodie wel bij horen, zeg maar. Dat vind ja. ik wel, uh, ja. Heel belangrijk dus. Okay. En zijn er ook uh, invloeden buiten metal te horen in jullie muziek? Oh. <laughs> ja. Heel lang stil, ja. Uh, jawel, ik, ik, ik, ik denk het wel. Maar um, waar, ik, waar ik zelf wel een hoop naar... Uh, ik, ik, ik, ik, ik hou zelf wel enorm van uh, Advancaris. Heel experimentele muziekdingen. Als Sleep mm -hmm. Time, muziek Museum, uh, uh, wat meer Fusion dingen, Planet X en zo. En je neemt dat toch allemaal, allemaal wel mee, denk ik, uiteindelijk in je songwriting. Maar... De hoofdmot is wel metal. metal Jullie kozen voor het nummer uh, Inside Four Walls... van het vierde album Dead Heart in a Dead World. Waarom hebben jullie specifiek voor deze track gekozen van dit album? Uh, ja, dat ah. kwam denk ik een beetje door mij. Er was een ja. waren een beetje twee keuzes. Maar ik vind uh, het, het, het, het, het, het drumgroefje wat hierin zit... dat is mm -hmm. echt heel typisch. Dat ga je zo meteen horen. Mm -hmm. Ja... Daar ga ik heel goed op. <laughs> right. Oké. Okay, nou, we gaan er lekker naar luisteren. Met aansluitend een derde en laatste belangrijke invloed van mijn speciale gasten Sub Spectral Light de Omgeving Rotterdam. Tot zo.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 Welkom terug. Ik zit hier vanavond met Ronald Arjan, Stefan van de vijfkoppige progressieve metalband Subspectral uit Rotterdam. Ik draai dus zojuist twee van hun belangrijkste invloeden achter elkaar. Nevermore en daarna bleven we eveneens in de progressieve hoek. Maar iets moderner met Periphery, die strakke Riffs levert. Een moderne productie heeft en zoals altijd bij progressieve metal betaamt complexe structuren bevat. Periphery is een moderne progressieve metalband. Hè? Wat uh, spreken jullie daarin aan? Dat nou, dus. Uh... Ja, de combinatie tussen uh, bizar gitaarwerk ja. en, en, en melodie. Ja. Um, nou ja, wat Ronald heeft heb ik ook wel een heel klein beetje... Het zegt wel fijn als er een beetje productie achter zit. Mag ik <laughs> ja, wel klinken. Precies. Ja, inderdaad. Uh, ja, goed, ik... Uh, uh, ik vroeger nog wel eens heel wat filmpjes van een van die gitaristen te volgen. En ik snap wel dat daar ergens achter de camera staat, waarschijnlijk voor 30, 40.000 euro mm -hmm. aan hardware die het allemaal goed laat klinken. Maar je hebt echt het idee als die geuzere gitaar in een rol steekt, dat het nog klinkt. Ja, ja. Echt, ik vind dat, echt, uh, ja. Ja, dat is echt, echt heel tof. ja Is dat ook heel belangrijk voor jullie hè? goede productie en sound uh, design voor jullie muziek? Het helpt wel mee. Ja, dat snap ja. ik. Ja. ja, ik vind het ook met steeds. Als het gewoon al heel goed klinkt, dan ben je gewoon al. Uh, ...staat het al voor vaak, weet je. dat ja, het gewoon echt uh, heel goed overkomt. Ja. Ja. En ik denk dat wat voor Periphery... ...omdat we die ook hebben uitgekozen is... ...wij hadden en daarom ook, ook Nevermore... ...weet je wel, we kwamen een beetje van twee stromingen. En, dat, mm -hmm. en die, die, dat waren dan Periphery ene kant... ...Nevermore andere kant, Texas... ...die dat dan een beetje bindt, zeg maar. En dan ja. uh, krijg je een beetje, ja... want moet dat zich allemaal een beetje... Ja, in uh, jullie uh, geluid dan, denk ik. Ja, ja. ja, ja. En uh, zit er in jullie songwriting bewust iets... ...van die strakke ritmische aanpak van Periphery? Ja, wij denken wel dat wij dat wel doen. Ook van die, van die echte. Je echt alles op elkaar. Van die resten katen. Ta -ta ta -ta, ta ta ta ta. Dat, dat, dat soort dingen. Dat, dat, uh, ja. dat, dat Hoor je komt terug, wel he? zeker wel terug. Alright. Ja. En, en waar ligt voor jullie de balans tussen technisch spelen en groove? Uh, dat is de combinatie. De, ja. Combinatie, ja. de, de groove is technisch. Ja. Ja, precies. Oké. Okay. Maar, maar ik, ik denk wel dat ik uiteindelijk wel voor persoonlijk zou ik wel... denk ik wel, het moet vooral leuk zijn om te spelen. Dat is ja. wel belangrijk, maar het moet Zeker. vooral ook fucking lekker zijn om naar te luisteren. Dat sowieso. ja, ja Dat is heel belangrijk, ja. Het, het, het is, en dan, ja, als het heel saai is om te spelen, dan moet het ook saai om te spelen, weet je wel. Ja, ja, ja. Dat moet je niet willen. Zijn. Moet je wel plezier hebben. Dat is ja, erop. Okay. Ja, we hoorden dus net Periphery. Een band die bekend staat om een moderne en strakke benadering... van progressieve metal. Met veel aandacht voor ritme, productie en detail. Als je kijkt naar de invloeden die we vanavond hebben gehoord. Van de gelaagdheid van textures... tot de melodische kracht van Nevermore... en de moderne sounds van Periphery. Dan hoor je eigenlijk een mooi palet aan stijlen. Maar uiteindelijk draait het natuurlijk om de vraag... hoe vertaal je al die invloeden naar iets eigens? En dat brengt ons met, bij jullie eigen natuurlijk. Jullie combineren het beste... Uh, best uiteenlopende invloeden. Uh, hoe ontstaat daar uiteindelijk één herkenbaar sub geluid uit? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat dat geluid ook gegroeid is. Ik denk dat op onze nieuwe EP we echt wel naar een, een geluid werken... wat een beetje echt wel bestaat uit progressieve rift. Mm -hmm. uh, uh, toch wel songgericht, zeg maar. Uh, minder, minder franje progressieve riff, uh, grotere refreins, een beetje, beetje drama. Dus zo proberen we dat wel, wel te combineren. Maar het blijft toch altijd, weet je wel... je gaat een nummer schrijven, je hebt een bepaald idee in je hoofd... Ja. en dat gaat er ook mee aan de haal of zo. Ja. En dan laat ik dat horen en dan denkt Arjan weer... Nou, dan doen we hier wat anders. Dan denk ik, oh ja, vet, doen we daar wat anders. Weet wel, je wel, dan gaan we er als band aan bouwen. Ja. Maar op een gegeven moment, ja, dan vormt dat zich... toch naar een eigen geluid toe. Maar hoe dat nou precies vanuit die invloeden... ja, je neemt het allemaal mee. Ja, precies. Ja, we hadden het er ook dat net wel. over, over mm -hmm. Monuments. Hadden we even, hadden we het even toen we aan het draaien waren. Mm -hmm. En dan zie je bijvoorbeeld ook uh, die, die guitaristen... een bepaalde speelmanier. En als je ernaar te kijken en denk je... oh ja, dat is vet, weet je wel. Oh ja, ja dan kun je dat in, in een riffstopper of, of ja. zo. Dus dan beïnvloedt dat weer hoe je een riff schrijft. weet je Want dat bouwt weer je sound. En op een gegeven moment ja, krijg je een soort gereedschapskistje... waar je uit, ja, dingen uithaalt. En dat ja. bouwt dan een beetje het geluid van een band. Uh, ja, precies. De puzzeltjes uh, vallen dan uh, ja. samen. Soort van, ja. Ja. En wat is voor jullie het uh, element waarvan je zegt... van dit is typisch uh, subspectrum? Ja, ja. ik... ik ik, ik denk wel, uh, uh, uh, toch wel een beetje van die, van die, die staccato-hakkende uh, riffjes. Ik denk uh, dat de zang bij ons ook wel belangrijk is. Afwisselende zang tussen, mm -hmm. tussen grunt en, uh, en clean. Uh, wat wat, wat grotere refreimen zeg maar. Hè. Dat, dat, dat soort dingen zijn wel, denk ik, die ons wel herkenbaar uh, maken. Okay. en Een beetje ja, wat, wat dikke riffjes tussendoor... om dat allemaal aan elkaar te breien. Ja, te breien. Precies, ja. yeah. right. Nou ja, mooi om te horen hoe uh, jullie uh, al die invloeden weten te bundelen tot jullie eigen geluid. En uiteindelijk draait het daar natuurlijk ook om. Uh, niet alleen je, waardoor je geïnspireerd bent, maar wat je er zelf van maakt. Uh, laten we dat meteen in de praktijk horen. We gaan zo luisteren naar Subspectral zelf. Met een track van een P. Uh, One Eye, uh, hoe je het ook wel wil <lacht> noemen. Een nummer waarin die combinatie uh, van progressieve invloeden, melodie en kracht goed naar voren komt. Ik draai de track Beyond the Clouds en daarna zijn we weer bij jullie terug om wat over deze EP te hebben. Tot zo. En zelf al, Beyond de Klaas dus van Subspectral, mijn speciale gasten van vanavond. En ik zit hier nog altijd met Ronald, Arjan en Stefan. Beyond de Klaas laat meteen goed horen waar jullie voor staan. Dynamiek, steviger is en tegelijkertijd ook ruimte voor melodie en sfeer. Uh, tijd om daar eens uh, dieper uh, op in te gaan. Uh, want dit komt natuurlijk van jullie in 2022 uitgebrachte debuut EP. I 1 uh, hoe je het ook wil uh, noemen. Jullie debuut is uh, volledig in eigen beheer uh, gemaakt. Hoe is dat proces uh, verlopen? Ja, we hadden nummers geschreven. We wouden gaan optreden, maar alles ging dicht vanwege COVID. Ja, dus was, toen ja, uh, gingen we maar een album opnemen. Ja, we maar een die, album opnemen. Je ja. moest wat in die tijd. Ja. Ja. <laughs> en ik uh, had het toen opgenomen, helemaal zelf zeg maar. Uh, en toen was ik daar bezig met mixen. En ik had, um, ik had toen de tijd gitaal, uh, les van Nick Polak. Hij is de gitarist van Dole. Doop, uh, ja. oké, ja, denk ik wel. Ja, um, zeker. En ik had het toen laten horen en hij zei, oh, uh, ah, klinkt wel lekker, maar die mix kan wel beter. Uh, Geef dat project dus. Dus ik heb dat Logic project opgestuurd. Die heeft toen zijn pit uitgedrukt op de mix. Dus grote dank aan hem voor hoe het klinkt, zeg maar. Uh, ja. ja. All Dus, uh, en toen, uh, ja, toen hadden we een plaatje, zeg maar. Ja. ja. En uh, wat was voor jullie het uitgangspunt toen jullie aan deze EP begonnen? Ja. Het ja. is echt een beetje, het, het, het is echt een beetje een uit de hand gelopen COVID-project, ja. We hadden wat muziek. Mm -hmm. Het was nog niet eens allemaal echt af. Ja, en dan vervolgens kun keer eigenlijk niet meer gaan oefenen. Want het oude nee. oefenruimte was ook niet echt groot. Dus dan denk ik, nou ja... Sommige mensen van ons die kregen ook nog gezegd zwaar COVID. Dus oh, joh. <lacht> ja. dan valt er helemaal niet meer te oefenen. Nee, dus het lag dan op dat moment even stil, zeg maar. Ja, dus het, uiteindelijk ja. hadden wij eigenlijk onderling een beetje zoiets van... Nou, weet je, laten we dan gewoon eens wat we nu hebben verder uit gaan werken. Ja. En um, ja, uiteindelijk... Ging dat preproductieproces, dat liep een beetje ja. uit de hand. En ja. we dachten van, ja, laten we het allemaal maar uitbrengen ook. Ja. ja, precies. Ja, en ik denk ook dat, dat hè, wat we het eerder over hadden... dat echt uh, op onze nieuwe EP hebben we wel we, we, we een, een denk duidelijker geluid gevonden dan hier, weet je wel. Want dit waren ja. toch een beetje zoeken nog als band zijn. En ik denk dat het allemaal, ja, ik denk dat alle tracks nog steeds wel trots zijn, weet je wel. Ja, Zeker. Oh, nee, Het is wel dikke tracks, weet je wel, maar dat ja. Dat was toen echt nog wel zoeken, weet je wel. Toen heb ik echt wel een beetje, beetje de band gevormd. Zo van, ja, wat doen we hier dan? Ja. ja. En wat betekent de EP zelf voor jullie als band? Ja, het begin. Ja, het begin. Ja. Het is, uh, ja. Ja, en ook, ook, ook een band worden. Ja. Van, uh, van, uh, van mensen die in een oefenruimte wat spelen... naar een, een, een, een band. Een volledige band vormen ja. inderdaad. Ja. Uh, was het ook lastig om noodgedwongen op afstand te moeten werken... tijdens die covid-periode? Deel je dat veel? Ja, nee, ja dat, dat, dat viel op zich denk ik wel mee. Ja. Ja. Het was zoals, zoals het was een al, beetje. Ja, het, ja, je doet het er maar mee. Nee, nee, ja, als iedereen zich goed voelt en je gaat niet bij elkaar op schoot zitten. dan. Nee. Uh. Nee, precies. We hebben ook wel eens de regels wat, ja, Verbogen. wat, ja, wat geïnterpreteerd, zeg ja. maar. Ja, ja, dat voelde als familie. Ja, precies. <laughs> Zo moet je het dan inderdaad. Uh, <laughs> <laughs> <Ja. laughs> right, nou, mooi om te horen hoe dat debut tot stand is gekomen en hoe jullie in de periode echt jullie eigen zijn gevormd. Uh, we hebben al een goed beeld gekregen van waar Subspectral vandaan komt. Maar om het eerste uur af te sluiten, gaan we nog één keer terug naar die debuut EP-ONE. Is er een trek waar jullie extra trots op zijn? Uh, ja, op allemaal natuurlijk. Voor iedereen ja. verschillend, denk ik. Dat, ja. ja? Maar ah, deze, die, die volgens mij zo op de planning staat... Hè, dat is heel leuk. Die werd toen een beetje opgepikt door uh, Ernst Acherman van, uh, van Kink. Die heeft hem toen mm -hmm. een hoop gedraaid. Uh, okay. En zo, dus dat, was, ah, dat was, was super tof, weet je wel. En het was ook een ja, track die we nog eigenlijk, eigenlijk altijd live spelen. Trouwens die Beyond the Clouds ook. Hè. Dat is gewoon echt wel de... de, de ja. Uitsteker, vind de ik uitsteker deze van de DP. Ja. Alright. We gaan tot slot dus, uh, dit eerste uur nog een track van de JP laten horen. En dat uh, is dus uh, Inequality. Jullie kozen er dus daarvoor. En dit was het eerste uur van Play It Loud Live... met mijn speciale gasten van vanavond, Subspectral. Na het nieuws van tien uur gaan we verder praten... over hun nieuwste werk, Drift. En duiken we dieper in hun ontwikkeling als band. Blijf luisteren.